De Duitse Liberale partijleider Guido Westerwelle stelt zich in mei niet herkiesbaar als voorzitter van de FDP en blijft wel aan als minister van Buitenlandse Zaken in het kabinet Merkel. In de partij werd na de recente verkiezingsnederlagen aangedrongen op het vertrek van Westerwelle. De partij leidt zware verliezen in de deelstaten Baden-Württemberg en Rijnland-Palts. In die laatste staat werd niet eens de kiesdrempel gehaald.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 Nou, onderwerpen die we vanavond aan bod uh, laten komen zijn uh, waarom wilde Simone deze tocht lopen? Uh, hoe was de tocht? En wie is Simona wie dan? Dus dan kan je ook wat meer vertellen over je, wat je doet. En natuurlijk besluiten we met een mooi stukje voorgelezen door onze gasten. Nou, Simone heeft ook uh, een uh, eigen cd meegenomen, de, de nieuwste CD uh, Home. Klopt. En het uh, eerste nummer. Uh, hoe is the soul called me? Wil je daar nog iets over zeggen? Ja, hoe is the soul called me gaat over de vraag van wie ben ik eigenlijk? En met die uh, vraag ben ik die Zand, toch naar Santiago de Compostela eigenlijk gaan lopen. Wie ben ik? Waar gaat het leven werkelijk over? Dus het gaat echt over identiteit? Ja. Oké. Okay. So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 Hoe bedoel je? Maar wat voor een plekje is dat voor jou? Dat uh, plekje zit in je hart. Ah.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 Nou, is dat van jou gezegd voor jij kan het niet aan jouzelf vragen, want dan komen we niet met zo'n mooi antwoord. Nee, echt niet. Dat moeten we echt aan aan ik moet weg gaan van iemand anders Ik zie vragen. al die puntjes waar ik nog aan mag werken. <laughs> ja, en dat ook. En het feit ja. dat je dit dan weer zegt, dat maakt, weer, dat maakt je weer een hele mooie zuivere ziel natuurlijk. Ja. Want, uh... Ben je een andere Simone uh, geworden? Ik wil. Bedoel...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 strange enchanted boy. They say he wandered very far, very far over land and sea. A little shy Day he passed my way And while we spoke of many things Fools and kings This He said